Dit is Goldse Kringen, het programma waar je de radio voor aanzet. Ja, luisteraars, ik zeg het met, met enige ontroering. We zijn drie jaar eruit geweest. We hebben een pauze gehad van drie jaar. Als ik eventjes de geschiedenis van dit radioprogramma mag releveren. Op 26 maart 1999 zijn we gestart. We zijn toen doorgegaan tot 18 december 2002. We hebben dus zo'n drie jaar. Uitgezonden, op de kabel, in de ether, op de kabel. We zijn er toen uitgegaan. En na een pauze van drie jaar zijn wij terug op 2 januari 2006. Wij, wie zijn wij? Dat is Leonard Joosten, Els van Kemenade en ik, Zijde gek Ben Lone. 2 januari 2006, dat uh, vraagt natuurlijk om een nieuwjaarwens. Ik wens alle luisteraars onze trouwe luisteraars, en luisteraars die weer terug zijn. En ik hoop dat het een groeiende schare gaat worden. Een heel gelukkig nieuw jaar. Uh, je kunt uh, de nieuwjaarwens in allerlei varianten de eten of de kabel opblazen. Ik zou uh, eraan toe willen voegen uh, dat we, laten we jeugdig van hart zijn komend jaar. En dit loopt al een beetje vooruit op onze gast die wij vandaag in onze studio hebben. Dat is namelijk Henri Schuurmans. Henri Schuurmans is voorzitter van de stichting Jeugd en Jongerenwerk, Golen en Riel. Uh, die haar gebouw aan de Sint-Janstraat heeft en die dat gebouw heeft gedoopt, Mainframe. Met Henri hebben we dus de jeugd en wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. En ik denk dat het dan ook wel fijn is dat we zo aan het begin van het nieuwe jaar een... een item hebben, dat dat gericht is op de jeugd. Nu hebben wij met ons programma een formule. Wij bespreken het, het actuele nieuws. Um, ieder van ons heeft de gelegenheid om, om uh, op iets te attenderen, iets uit de krant geknipt, iets uit uh, Gohlers Belang, wat dan ook. Um, dat is ons eerste rondje waarmee we starten. Uh, en van daaruit gaat het gewoon verder. Nou, welkom. Um, Dank u wel. Leo en Henri en Els is vandaag een beetje op de achtergrond. Ze, is, ze zit niet hier in onze studio, ze zit op de achtergrond, want ze is wat verkouden. Maar volgende week hoop ze dat we er helemaal bij te zijn. Goed, nou... Wetenschap, uh, Els. Ja, ja zeker. Uh, Leo, mag ik met jou beginnen? Wat zou jouw nieuwtje zijn? Wat, wat heb je geselecteerd? Ja, ik, er is natuurlijk van alles mogelijk, want in Goerle is eigenlijk ook de hele wereld. Er is gebeurd van alles en nog wat. Nog wat. Maar ik nee, kies voor het cultuurfonds. Niet te verwarren met het gemeenschapsfonds... dat pas opgericht is door onze burgemeester... en waar eh, gelden voor gemeenschapsdoeleinden bij elkaar worden gebracht. Maar het cultuurfonds is een fonds... dat opgericht is door vrienden... van het cultureel centrum Jan van Bezouw. En dat is niet niks. Daar, dat is voor geld... Patsers? Nee, dat, zo mag ik het niet zeggen. Voor mensen met geld. Want voor een particulier lid is het lidmaatschap 250 euro... en voor een bedrijf is het 500 euro. En ik had er eigenlijk een zwaar hoofd in of dat een succes zou worden. Dat is het wel geworden, want ik meen dat ze... ze kunnen in totaal een kleine 200 leden hebben... en ze hebben er al op dit ogenblik 160 of meer... Oh, nou, dat dus wordt een geweldig succes. Dat, dat lijkt mij wel. Dat moet al een inkomst hebben voor tienduizenden euro's. Nou, uh, heeft uh, het Cultureel misschien? Centrum Jan van Bezouw misschien ook wel vrienden nodig, Leo? Uh, dat zou misschien mijn nieuwtje zijn. Ik denk aan de Ingezonde brief laatst. Ik uh, viel van mijn stoel van verbazing. Want, want we hebben zo'n schitterend nieuw gerenoveerd cultureel centrum. En zo'n prachtige theaterzaal. Ja, maar wat zeker. schreef die ingezonde briefschrijver? Die schreef, het is, het is een ramp. Het is een ramp, die zaal. Uh, op de bovenste rijen, daar, daar zie je helemaal niks. Uh, het is veel te breed, het is veel te ondiep. Uh, de klimaatbeheersing, daar deugt niets van. Uh, heb jij die brief ook gelezen? H Helaas, ik heb hem niet gelezen. Heb je niet gelezen? Nee, ik heb het geluid wel opgevangen. Maar die keren dat ik er ben geweest, vond ik het allemaal prachtig, schitterend en... Uh, ja. Heb je bovenaan gezeten? Uh, uh... Nee, ik zat nog wel met mijn neus voorop. Ah, ja, ja, goed. Nou ja, goed. misschien Was moeten we worden. daar. We zullen daar ongetwijfeld een keer op terugkomen. Want, want als dat zo is, dan, dan zal het wel uh, nog eens een keer. Ja. Uh, Henri wat heb jij voor een uh, nieuwtje uh, geselecteerd? Ja, mij, mij is uh, streng de wacht aangezegd om mijn uh, interviewers niet te overvleugelen. Maar wat het nieuws betreft ben ik volgens mij toch net wat kan ik dat niet waarmaken, die belofte. Mijn nieuws is dat we een succes hebben bij het jeugdcentrum. Een van onze scherpe doelstellingen is dat we proberen jongeren bewust te maken van maatschappelijke processen. En als het kan, daar ook aan te laten deelnemen. Als het kan zelfs aan de politiek, nou is dat bij jongeren niet het meest populaire gespreksonderwerp. Ja. Des te beter meer tevreden ben ik dat. Uh, een van uh, de jongeren, uh, Jorien Bomaas, twintig jaar oud, uh, zich bij een politieke partij heeft aangemeld. En uh, ook nog eens op een verkiesbare plaats terecht te komen. Die staat nummer 4 bij de Partij van de Arbeid. En ik vind dat voor het uh, jongerencentrum een grandioos succes. Maar ik hoop dat meer de, politieke partijen volgen. Is dat niet de verkeerde partij? Uh, dat is uh, niet de verkeerde partij. Uh, maar als ze uh, te kennen had gegeven dat ze bij de VVD lid had, had willen worden, hadden we uh, mevrouw Bekers opgebeld met net zoveel plezier. Ja, ja, maar je kent toch wel dat, dat gezegde, als je jong bent uh, en je bent niet links, dan heb je geen hart, hè? Ja. Dat ken je en wel. En als je wat ouder bent en je bent nog bent steeds nog links, links en... dan heb je geen verstand. Juist. <laughs> ja, dan kun je wel met lachen, Leo, maar dat ja. is dat bij jou wel heel vroeg begonnen. Ja, ik had al vroeg verstand, natuurlijk. Ja, ja, ja, nou, maar, Ori, je beschouwt dat als een mooi succesje, ja, dat, dat iemand uit, uit de kringen van, van ja. het jeugd- en jongerenwerk, 20 jaar oud, ja. 20 jaar jong... Belangstelling heeft voor actieve politiek. ...en ook ja, op een verkiesbare plaats ik, ja. komt van Partij van de Arbeid. Ja. Zonder ja. gekheid, ik wil dat ook bijvallen. Het is van groot belang dat onder jongeren Precies. belangstelling bestaat... ...en ook betrokkenheid bij ja. de publieke zaak. Ja, en, en nogmaals, ik hoop van ganse harte dat veel politieke partijen dat voorbevolgen. Uh, ...en dat, we, uh, dat, dat die partij die ik net noemde niet de enige partij blijft. Ja, kan goed. Prachtig. Leo, je hebt een nieuwtje gehad, Henri een nieuwtje. Wat zou mijn nieuwtje zijn? Ik uh, zou eruit willen pikken uit het nieuws... dat de Sportcontactraad ermee ophoudt. In dat uh, bericht stond dat dat uh, een brief had geschreven... naar uh, wethouder Jan Hoedemaker. Naar zijn thuisadres. De motivering vond ik uh, merkwaardig. Zo niet uh, zorgelijk. Daar stond bij dat... Uh, naar het huisadres kun je het beste de post sturen. Want, want op het gemeentehuis worden brieven voor donkere maand. Nu... Kunnen we daar op dit moment niet van zeggen? Later in het programma hebben we Kees Troost. Dat is de oud, -secretaris, de oud gemeentesecretaris secretaris Die is nog maar koud weg, een paar dagen weg. Ik denk dat ik hem die vraag uh, voorleg. Hoe dat, of dat, of dat volkomen uit de lucht gegrepen is. Of dat er iets uh, van, van aan kan zijn. Maar goed, uh, voorlopig uh, houden we hier ons rondje bij. Tenzij nog iemand zegt: uh, ik heb toch nog, nog wel iets wat. Misschien kunnen we volgende week. Deze mensen in de tand voelen. Dat zou kunnen, ja. ja. Zo, zo werken we ook wel. Hè? We ja. gaan erop door. Uh, maar nu komen we aan ons hoofdonderwerp. Een van de twee. En dat hangt natuurlijk samen met onze gast, Maurice Schuurmans. Voorzitter van het Jeugd- en Jongerenwerk. Ik ben secretaris, maar. Je bent secretaris. Laat ik dan de bescheidenheid uh, tentoonspreiden waar Leo mij toe gemaand heeft. Een secretaris, dat zijn de mensen die toch wel het meeste doen, is het niet? Nou, die, Niet te die anderen, bescheiden, het moet ook een interessant programma worden. Hè? Die anderen doen ook veel, uh, uh, maar we spannen ons allemaal in voor hetzelfde doel. Namelijk, wij vinden met z'n allen hier in Gohlen jeugd belangrijk. En dan doet iedereen doet zijn klusje, jij doet het bij de LOG en uh, ik doe het bij, de, bij, bij het jeugdcentrum. En dan proberen we op die manier onze, onze, het, het belang wat we als maatschappij hechten aan jeugd. Om dat inhoud te geven. Goed. De kop in de krant was Mainframe. Maand tot actie. Ik denk dat nogal wat mensen hebben opgekeken. Wat staat daar nou? Mainframe. Maand tot actie. Uh, ik denk dat je eerst uh, iets moet uitleggen over die naam. Wat is Mainframe? Ja, een Mainframe is een uh, grote computer. Uh, die bestaat uit allerlei onderdelen die uh, samen uh, zorgen voor rekenkracht. De, de metafoor dringt zich natuurlijk op. Uh, mainframe is het gebouw wat heel veel activiteiten in zich herbergt... een aantal uh, ruimtes in zich herbergt... en zeg maar, een mainframe wil zijn voor uh, jeugdigen, voor activiteiten van jeugdigen... en voor jeugdige activiteiten. En roept het geen verzet op... dat je zo weer voor zo'n modieuze Engelse benaming hebt gekozen? Nee, dat, uh, dat uh, heb, daar heb ik niet voor gekozen. Uh, we hebben een paar maanden rondgelopen met uh, allerlei uh, activiteiten... om aan een naam te komen. Veel uh, zijn er ingediend... Maar bij de jongeren kwam dit echt absoluut bovendrijven als de topper. Ik weet niet of ik hem zelf gekozen zou hebben. Maar uh, iedereen ging hiervoor. Maar dan voor 100%. En ja. dat, dat, dat, Het gebouw aan de Sint-Janstraat waar vroeger ja. Jan de Rooij zat. Ja, dat, dat heet nou Mainframe. Dat, heet, dat gebouw heet Mainframe. Dus uh, de jongeren gaan zeggen ik ga vanavond naar Mainframe. Ja. ja. ja, ja. ja. En ja. dat geeft ons ook de gelegenheid om uh, een aantal activiteiten en een aantal ruimtes uh, die uh, daar zijn... ook in dezelfde sfeer te behandelen. Dan krijg je dingen als backspace, enter voor de ingang... of exit voor de uitgang. Uh, en dat soort uh, ah, termen kun je dan het gebruiken. Het wordt uh, nogal Engels daar, in die hoek. Uh, dat noem jij Engels, maar bij jongen is dat uh, ja, like, normale, het, taal. Blijft het Engels? normale taal. Ja, Wel normaal, blijft, het blijft Engels, Leon, maar... Maar uh, is het gebouw mainframe, niet de instelling... Nee, de, de, st dus de stichting blijft... Dus goren tot actie. Dat is een kop van de krant. <laughs> ja, ja, zie je hoe vlug het werkt, want nee. mensen gaan natuurlijk toch in spraakgebruik, uh, uh, mainframe gebruiken. Er zijn wel meer eens, uh, ja, instellingen. Ja, ja. Die, ja, voordat je het weet, heet ook die stichting mainframe. Dat is niet onze bedoeling, maar... Nee, maar dat zou kunnen. Dat zou kunnen. Maar, maar nu, hoe blijven je gaan toch ook altijd naar al de log... Ja. En daar staat ook voor, die, die, die, die, elke van die letters staat voor een uh, wat uitgebreider woord. Maar ik weet, ik probeer het niet eens precies welke woorden. Welke de lokale woorden, omroep gehoord. Precies, maar jij ja. weet het maar. De meeste mensen zijn, weten toch heel goed wat je bedoelt als je zegt ja. we gaan naar de log. De log, ja. ja. Het ja. log, het log of de zelfs uh, zelfs Mainframe, maat tot actie. Wat betekent de rest, mainframe? Maand tot actie, We hebben het gelezen en daar staat in dat, dat er een aantal zaken zijn die nog niet zo goed lopen. Ja. Het gaat over de beheerder, het gaat over de elektriciteit ja. en het gaat nog over, nog een derde punt... Dat zie ik nou even. Nou, maar over de blauwe en, en roken. Over, het, ja, over het roken, over het blauwe. Dat zijn ja. drie zaken waar, waar het nog niet zo soepeltjes loopt. Ja. Als ik het goed uh, zie in dat artikel, zegt uh, het bestuur, de Goorle, gemeente Goorlen, jullie moeten wat doen. Ja. Uh, terwijl de gemeente Goorlen zegt: nou nee, bestuur, jullie moeten wat doen. Ja. Is dat goed samengevat? Ja, dat is goed samengevat. Wij, wij hadden graag uh, in, uh, in uh, maart dat gebouw voluit in. Uh, ...gebruik genomen. We hebben twee jaar lang met, uh, in heel intensief met de gemeente... Zeggen, ...met opeenvolgende wethouders en met het ambtelijke and apparaat... Uh, ...in hele goede samenwerking gewerkt aan die zaak die we allemaal belangrijk vonden. Geld nog moeite zijn gespaard door de gemeente om dat gebouw aan te kopen... ...in te richten enzovoorts uh, voor de vrijwilligers... ...om die verhuizing uh, uh, uh, mogelijk te maken en uit te voeren. En, en nu duurt het langer dan ons lief is uh, voor het gebouw ook echt heel bruikbaar is voor de elektriciteit te werken zoals die moet werken bijvoorbeeld. Dat vind ik heel jammer. Is en dat de... iets wat de gemeente moet doen? Um, ik vind dat de gemeente, nou, nou de gemeente zou dat gebouw opleveren, gebruiksklaar. Dat is het nog niet helemaal, ja. dat duurt langer dan, dan ons lief is. Maar het schakbestuur is eigenlijk het bestuur dat daarvoor moet zorgen, of niet? Ja, krijg je allerlei discussies wie voor wie moet zorgen, maar ik vind dat iemand gewoon moet zeggen, maak die boel nodig. Ik even ter verduidelijking, schachbestuur is ook het bestuur van Jan van Bezouw en de Wildakker ja, enzovoort. Ja, ja. Maar kijk, uh, de, de gemeente zegt dan, en dat is ook waar, want het is al, al te waar... ...jullie moeten dan heel precies aangeven welk stopcontact het niet doet. Maar dat hebben we uh, al een half jaar lang uh, aangegeven. En onze vrijwilligers, het, het vervelende is dat die vrijwilligers die dat moeten doen, die dat ook gedaan hebben... Uh, ...ondertussen, eerst kwam het elke dag... Toen kwamen ze eens in de week en toen eens in de maand. Maar die komen dan niet meer. De, de, die zijn niet zo. Die voeren die discussie niet, Leo. Van uh, we hebben een gemeente, een SCAG en een stichting en een gebouw. En die is verantwoordelijk voor. De, nee, maar dat uh, moet ook het bestuur doen. Ja. Jullie zijn het bestuur. Hè? Ja, maar, maar uh, mijn punt is dat jongeren die die discussies niet zo goed voeren. Ik ben wel bestuur, maar ik ga niet uh, over die zolder kruipen. Ja, eerst de koffiezetapparaat en dan alle stopcontacten. Die, die, die, die, we hadden een heel goed geoliede machine van vrijwilligers die al die dingen voor een rekening namen. Maar zet. die vrijwilligers moeten jezus. toch ook niet naar de gemeente hoeven, dus dat moeten jullie toch doen? Dat doen wij ook. Die moeten bij jullie zijn en doen dan ook. Gaan stappen jullie naar de gemeente? Ja, dat doen we ook. Bij maanden dus, dus de gemeente tot actie en tot spoed. En doe ja, je ja, dat de, via gemeente, de gemeente, maar dat is zo'n abstracte, Maar is er dan niemand die, die rechtstreeks aanspreekbaar ja. is? Ja. Een uitvoerder en ja. Wie is dat dan? Ja, dat zijn de mensen van de afdeling Welzijn die, en van de afdeling Bouw, Bouwzaken die dat voor elkaar uh, maken. En die, die, uh, die werken niet goed mee of hoe moet ik dat zien? Ik vind dat ze, uh, dat ze wat dat betreft onvoldoende uh, spoed uh, aan de dag leggen. En uh, na, na dat bericht in de kranten is er, is er toen uh, wat, wat gebeurd? Ja, dat is wat gebeurd. Wij hebben, hebben gedaan wat ze gevraagd hebben. Namelijk wijs ons aan... Uh, waar het niet goed zit en met een van de vrijwilligers en met onze voorzitter en met iemand van de gemeente zijn we consensus door dat gebouw gelopen en hebben we precies aangewezen waar het, waar het zat. Maar nou zijn nou de stopcontacten werken namen. Nou spooken de lampen. Als je er een lamp in draait, dan klapt die. Oh, dat is dan niet, niet, niet oordeelkundig gedaan. Nou dat, dat weet ik niet, want ik ben geen elektricien. En ik heb er niet bijgestaan, maar met <laughs> mijn, mijn punt maar is, want... Als de lampen ontploffen, dan, dan kun je toch zeggen dat het niet goed is. He? Ja, dat zeggen wij ook. Zeg maar, jullie hebben aangekondigd per 1 januari het beltje erbij neer te leggen. Dat uh, is een ander punt. Het gaat over, uh, wij hebben dit proces van met elkaar, die instellingen die iedereen nog kent, zoals Beuk en Instuif, uh, Queenpop, Pop, het uh, onder één uh, dak te willen brengen. Dat, dat wouden wij graag, dat wil de gemeente graag. Dat hebben we in een goed, goed gezamenlijk overleg uh, voor elkaar gekregen. Hebben een paar jaar hard aan gewerkt. De bedoeling was dat als we dat voor elkaar kregen, dat er ook ruimte zou zijn. Wij vinden allemaal dat dat gebouw door beheerders moet worden. Als het open is dat er een beheerder moet zijn, om dat allemaal goed op te passen en wat meer zei. En dat er voldoende ruimte moet zijn voor professionals om dat allemaal te ondersteunen. Nou, we hebben ons werk gedaan. We hebben gezorgd dat we gefuseerd zijn. We zijn verhuisd, we wonen onder een dak. We hebben die organisaties samengesmolten, het bestuur samengesmolten. En nou dan moet de gemeente ook leveren. Ja, en dat is op het punt van, van de beheerder nog een heikel punt. Op het, gebied, op het gebied van de beheerder en van de professionele ondersteuning, wat betreft de uren die wij krijgen uh, om uh, daaraan te besteden, nog een punt, ja. Ja, dat is een kwestie van wanneer is daar geld voor? Is daar, ja, zijn daar ja. voldoende middelen? <coughs> ja. Ik begrijp uit het artikel dat het dan via, toch wel via het schacht gaat, dan. Nou, dat vind ik, ja, dat, maar dat is weer de discussie van is, wie is nou, de gemeente moet zorgen dat dat het geregeld wordt. ...dat er voldoende geld is voor, voor, voor de uren die we open zijn, dat er toezicht is en dat er ondersteuning is. En zit daar wat schot in, in die kwestie? Ik, ik, ik bespeur daar minder snelheid dan mij lief zou zijn. Ja, ja. Vandaar ook de, de stelling die we tegen de kant. ...als we dat niet regelen, dan moeten we een stuk van het gebouw en een stuk van de activiteiten sluiten, want het houdt op. Ja. Ja. Het derde punt, uh, dat gaat over uh, roken. Ja. En dan begrijp ik dat het niet alleen maar over uh, nicotine sigaretjes gaat, het gaat ook over blauwe. Ja, het gaat ook over. Uh, hoe zit dat, wat is daar geregeld? Uh, mag je daar niet roken? Um, nou, dat, daar, verschillen de, daar verschillen de meningen over. Er <coughs> zijn mensen die zeggen, dat mag niet in zo'n gebouw. En zijn mensen die zeggen dat onder bepaalde omstandigheden wel. Maar het gaat dat het onder bepaalde omstandigheden een bepaalde maatregelen wel mag. Maar daar gaat het me nog niet eens om. Het gaat over de manier waarop we erover praten. Wij proberen, met succes kan ik zeggen, uh, iets aan het druggebruik onder de jongeren te doen. Want wij zijn daar tegen. Mm -hmm. En wij zijn ook tegen roken. En tegen alcoholgebruik. We hebben alcoholvrije avonden. We proberen jongeren te wennen aan het idee dat het zonder alcohol ook gezellig kan zijn. En we proberen jongeren te wijzen, met succes, nogmaals op het gevaar van het gebruik van verdovende middelen. Mm -hmm. We hebben regelmatig een bus met deskundigen. komen de ouders mee. Worden, en, en als het uh, te gek wordt, wordt er ingegrepen. En het helpt, het helpt. Uh, en dan kun je uh, wel zeggen: Oma Jan, hoe te maken? vindt dat het niet mag? Dat vind ik een beetje simplistisch. Maar luister, ja. uh, uh, jullie dat vinden we... dat er wel gebloot mag worden. Uh, ik vind nee. dat je. Ik vind dat, dat vind je. Verniet, zegt hij. Ik vind, ik vind dat. Uh, maar dan ben je toch eens met de buiten, hoor. Ja, maar het gaat niet over één of niet eens. Het gaat erover, kunnen we aan dat... Er is een wereldprobleem op het gebied van het drugsbeleid. dat los ik niet op. Dat los Jan Hoenemager ook niet op. Nou, dan je mag je wethouder niet onderschatten. Oké, okay, ik gun het hem van harte dat hij het oplost. Want dat, dat zou mijn liefding zijn. Dan krijg je alle credits die hij dan verdiend heeft. Maar dat is niet realistisch. Wat, wat wel realistisch is, naar nou, ons idee is om te proberen uh, en wat aan te doen. Dat zal een heel klein stapje zijn, een heel klein stukje. Maar het helpt wel. En als nog niemand iets doet, vind ik net wat onder de maat. Wij proberen... Met alle uh, bescheidenheid en enzovoort. enzovoort. Uh, Els Appels, die nu vandaag jammer nog niet bij kan zijn, heeft ons vroeger geleerd. Hou contact met de jeugd. Probeer ze bij je te houden, zodat, zodat ze beïnvloedbaar zijn. Zodat je er nog mee kunt praten. Dat gesprek houden wij gaande. Die kanalen houden wij open. Om, en, en nogmaals, regelmatig met succes. We lossen dat wereldprobleem niet op, maar we doen er iets aan. Maar, maar de kwestie is eigenlijk, je ziet het niet graag. Maar je tolereert het toch in zekere mate omdat het nodig is om contact met die jongeren te houden? Beste Leo, dat noem ik geen tolereren. Op het moment dat ik roep van, en de heer Schuurmans, de Tughoorle, tolereert niet langer het gebruik van drugs uh, bij personen onder de 20, dat, dat is toch een slag in de lucht Leo, dat, dat wordt toch net zo nee, goed, is iets... op straat. Je moet niet verblogen. zo over mij praten. De, de, het is toch heel normaal dat ik dat vraag? Je ja, mag wel vragen. Maar, maar, maar wat ik al wil wijzen is dat ook als je daar gelijk in hebt... wat je best mag hebben, wil je je gelijk niet besteden. Nee, ik wil weten wat eigenlijk de kwestie is. Er zijn jongens en meisjes die dat blouwen. Ja, meneer. En jullie zeggen, die gooien we niet meteen naar buiten. Ja, meneer. Want we willen contact met die mensen houden. Ja, meneer. En proberen uh, aan dat gebruik van die... ook naar mijn idee... Uh, ...niet verkieselijke middelen zoals nicotine, alcohol, uh, uh, wiet en wat is meer zijn ja. uh, om daar wat aan te doen. Ja, en je hebt al, uh, ik heb niet geturfd, maar als ik het gedaan had, had ik misschien wel een kaartje vol. Met succes, zeg je, regelmatig. Ja, ja. Uh, hoe, uh, hoezo, hoezo succes? Hoe nou, omdat, hoe zie je om, dat? Ja, omdat uh, wij regelmatig uh, in staat zijn en, en uh, on onze medewerkers kunnen namen, toenamen, een aantal noemen... De jongeren ervan te verhouden dat ze uh, na dat uh, wiet uh, andere middelen nemen... die nog gevaarlijker zijn. Uh, uh, uh, en, uh, wat ook aantoonbaar is dat de mensen die dat centrum bezoeken... Uh, zich bewust, langzaam maar zeker, en misschien niet allemaal... maar toch bewust worden van het feit dat ze het beter niet kunnen doen. Ik ken persoonlijk ook mensen die afgekikt zijn... die, die, die nu niet meer uh, roken. Wat is de leeftijdsgroep die dan nou zo binnenkomt? Tussen de 15 en 20. En ik heb 35 jaar 15 en 20? Tussen de ik heb 35 jaar gerookt. Ik weet hoe moeilijk het is ja. om dat soort dingen niet meer te gebruiken. Ja, als, er zijn er dan veel van ons, ja. En als dan toch jongeren die ik, zelfs ik persoonlijk ken... maar ik ken ze niet allemaal, ik kom niet elke dag. Uh, aantoonbaar en aanwijsbaar zijn, die zijn gestopt... nadat we ze gewezen hebben op... Een met hebben door ...en dan vind ik dat ja. een succes. Dat ja. een succes ja, ja, ja. Maar nou zegt de wethouder, lees ik in de krant, dat ouders bij hem zijn gekomen om daar hun zorgen over uit te spreken dat zij hun kinderen laten gaan naar, dat, dat, uh, naar mainframe ja. en dat ze daar in, in een verkeerd gezelschap terechtkomen. Ja, dat is de wethouder's eigen schuld. We hadden een gebouw afgesproken met een gescheiden ingang voor kinderen onder en kinderen boven de 16 jaar en die ingang is door de gemeente nog toen niet gerealiseerd. Ah. We hebben, we hebben daar goed om. Ik, ik deel het oordeel van de wethouder dat het niet goed is... dat al te jonge kinderen met dit soort middelen in aanraking komen. Daarom hadden wij een gebouw bedacht... waarbij die twee groepen gescheiden ingangen hebben. Tot op de dag van vandaag. Is dat niet zo? En het is wel de bedoeling dat dat komt? Ja, absoluut meneer. Hoe eerder, liever. Ja. Het uh, hele gebouw is uh, bedoeld voor de jeugd. Of zijn er nog meer doelgroepen? Nee, Alleen voor de jeugd bedoeld. Alleen voor de jeugd bedoeld. Ja. ja, ja, ja, ja. ja. ja. En, en, en uh, wat in de toekomst in de uur... dat we het niet voor de jeugd gebruiken... Nog allemaal kan, weet ik niet. Ook eerst denken we ook eerst aan uh, andere activiteiten voor de jeugd, zoals buitenschools. Ik kan er van alles bij bedenken. Ja. Maar laten we eerst hiermee beginnen. Dit goed neerzetten. In goed overleg met de gemeente. Nogmaals, zoals dat tot nog toe jarenlang het geval is geweest. Ja. Ondanks de uh, discussie die je uh, uit de krant opweldt. Uh, op, uh, nou, die is er ook. Dat is denk ik ook... Uh, ja. Maar dit zijn weg. beginstrubbelingen, zou je het zo kunnen zien? Laten we het hopen. Ja. Uh, heb je er vertrouwen in dat het, uh, dat het goed komt? Nou, oh, vinger aan de pols. Vinger aan de pols ja, houden. En uh, dat zeg ik ook omdat het verkiezingstijd is. Omdat ik ook vind dat de politieke partijen zich in de komende periode daar maar eens over uit moeten spreken. Zich maar eens mee, mee moeten bemoeien. Vind maar eens wat. Ja, ja, ja. Goed, volgens mij kunnen we het uh, hier langzamerhand mee afronden. Ik heb Vertrouwen, er geen vraag beginstrubbelingen, de politiek moet op aangesproken worden. Er kan een punt worden in de verkiezingsstrijd. Laat het hopen. Ja, nog een vraag, Leo? Heeft onze oud-gemeentesecretaris Kees Troost hier ook nog een kwalijke rol in gespeeld? Onze, ik, hoop, ik weet niet of hij een rol gespeeld heeft. Als het, als het er eentje is, is het zeker geen kwalijke geweest. Ik heb hier gezegd, dat herhaal ik, dat wij de afgelopen jaren... maar dat is toevallig dat hier Troost toen aan het, aan het hoofd van de OSA stond... met de gemeente, met opeenvolgende wethouders en met Adna... een goed overleg dit uh, uh, hebben gerealiseerd. En ik hoop dat we in even goed overleg ook dat laatste stukje voor elkaar kunnen krijgen. Ja, okay, ik durf dat te zeggen, want ik zie hem ach, achter het glas... Zitten, want hij is onze volgende gast. We zien gas, hem he? achter de klas zitten, okay. hij is onze volgende gast. Hij gaat er langzamerhand aankomen. Uh, ja, dit is wel een prachtige last die, die je zo uh, verzorgd hebt, Leo. Nou, ik denk dat ik uh, Henri uh, moet bedanken voor, voor zijn bijdrage. Blijf er gewoon bij zitten als je straks uh, uh, aanleiding ziet om, om je te voegen in de discussie. Ga je gang. Uh, goed, nou, welkom. Uh, Kees Troost. Nee, Kees. Welkom, Kees Troost. Voordat we uh, met jou beginnen, om het, om het zo uit te drukken, uh, zou ik uh, een gedicht willen voordragen van onze uh, dorpsdichter, mag ik hem zo, zo noemen, Willem van der Vande. Die schrijft uh, op het eind van het jaar, het begin van het jaar altijd in die jaarsgedicht. Ik denk dat dit de gelegenheid is om, om dit gedicht ten gehore te brengen. Het gaat zo: 31 december 2005. 1 januari 2006 In januari, nog een boreling aan de borst van de tijd, beschut tegen het geweld van de knallende bezwering, gewicht onder de boom met de hoopvolle lichtjes, kondigt hij vol vertrouwen het nieuwe jaar aan. Dat in februari, maart en april overgaat van de winter in de lente, met zijn felle geestel van gure wind en verraderlijke sneeuw, zijn streling van zon en maan en uitbundige bloesem, noodt hij ons gemoed tot vrede, vriendschap en vertrouwen. Onder het azure uitspansel van mei, juni, juli en augustus, in de verwachting van een schone nazomer gedurende de maand van het nieuwe schooljaar, met de blik op ijver, inzet en beloond succes. Volwassen geworden in oktober houdt hij ons de spiegel voor van de betrekkelijkheid der dingen. Dat wij slechts groeien kunnen als wij op moeten Tornen tegen de elementen, als wij partij geven aan onze neiging onszelf centraal te stellen, terwijl wij maar al te goed weten dat de wereld groter is dan de plek waarop onze voeten gaan en staan, ons oog kan rijken, ons oor kan horen. Daarom vraagt hij ons in herfst en winter bij afnemend licht tot inkeer te komen, dicht bijeen te schuilen, als wij weerom de boom met licht behangen, in de hoop op nieuwe tijden vol glanzende belofte. Willem van der Vrande. Prachtig gedicht, waarin ja, hij mooi. het hele jaar doorloopt. Van, van januari tot december, dat de kring weer, weer rond is. Mooi, goed. Nou, uh, Kees Troos nu, welkom. Beste wens nog allemaal. Dank je wel. Het is pas begonnen eigenlijk. Hè. Ja. Nauwelijks hebben we afscheid van je genomen, of daar zit je toch alweer. Ja, helemaal Tilburg vandaan. Ja, uh, om nog een beetje in de sfeer van... van uh, oudjaar nieuwjaar te blijven... Het, het was wel min of meer een knallend afscheid... dat, dat jij ons bereid hebt. Je hebt een, een, een interview afgegeven aan Brabants Dagblad... de dag nadat je vertrokken was... dat dat meteen een hele hoop stof deed opwaaien. Nee, toch? Jawel, jawel. Heb je daar geen kennis van genomen? Jawel. Uh, ik zie je genietend, uh, genietend uh, kijken... Uh, ...dat was uh, ook de bedoeling dat er wat stof werd, werd uh, opgeblazen? Nee, dat is nooit mijn bedoeling geweest. Ik zeg, altijd de dingen uh, zoals ze zijn. Dat heb ik, uh, denk ik, 18,5 jaar gedaan als gemeentesecretaris. En uh, dat ben ik blijven doen tot de laatste dag aan toe. Maar je hebt de daags daarna, heb je het in de krant gezet? Tevoren hebben we dit, dit verhaal toch nooit gelezen? Ja, maar deze meningen van mij waren niet onbekend... Ik was ook niet, eh, wat mening betreft, altijd de favoriet... Eh, met dit soort onderwerpen van iedereen. Maar dit was publiek toch niet bekend? Het publiek heeft het mij niet gevraagd... want discussies over dit soort abstractheden... Kaderstellingen, dat soort onderwerpen, die worden meestal niet publiekelijk gevoerd, maar in rokerige achterkamertjes. Nou, voordat de luisteraar gaat zeggen wat is dit, waar hebben ze het over, oh ja. eventjes naar de inhoud. Je zegt in dat kranteninterview dat er een, een gespannen, een, een wat prikkelige, wat slechte relatie bestaat tussen wat college slecht. van BMW en gemeenteraad. Is dat niet, dat is een van, van de zaken die je die, uh, daar, daar, daar zegt, een, een, een slechte relatie tussen BMW en raad? Ja, ik constateer dat sinds de inwerkingtreding van het dualisme uh, in 2002 dat het in het land uh, slechter gaat in de verhoudingen van gemeenteraad en college van BMW. Dat is geen goorlijks probleem, dat is een landelijk probleem. En uh, langzaam maar zeker krijg ik de indruk dat wethouders uh, minder aan besturen toekomen en meer aan aftreden toekomen. Ja. Een kwart van de wethouders stond in NRC ja. een paar dagen ja. geleden, dat is geturfd door de Vereniging van de Nederlandse ja. Gemeenten. van, krijgen, van de wethouders in, in de afgelopen periode is ja. afgetreden. Ja. Slechte zaak. Ja. U betaalt wel geld voor al die wethouders, die vaak heel goed werk gedaan hebben. En ja. dat is heel spijtig. Nou is het merkwaardig dat dat, uh, nou werden die raadsleden gevraagd nadat het uh, artikel verscheen. En, maar dan kijk je, even, ja. ja. Ik, heb, ik lees toch in de krant dat het hier en daar wel problemen oplevert, maar dat het in Goorn toch wel helemaal een verziekte toestand is tussen raad en, en BMW. Is dat correct? Ja, ik vind dat het niet goed gaat in Goorlen. Ik vind dat, uh, dat de sfeer vroeger in de gemeenteraad tussen het college en BNW beduidend beter was. En ik vond ook dat het niveau uh, waarop gesproken werd met elkaar ook beter was. En uh, de heer Joosten uh, die deze vraag stelde was in de tijd zelf uh, raadslid. En ik kan me die tijd nog heel goed herinneren. En toen was de sfeer was anders dan die nu is. Maar is dat ook niet het gevolg van het feit dat je zegt. er moet ook meer afstand komen tussen BNW en de raad. En de raad heeft een eigenstandige functie, moet controleren en moet de vinger aan de pols houden en moet de wethouders ook een beetje op hun achter, op hun spugen als daar er, als er reden voor is. Ja, maar waar ik het wel mee eens ben, is dat de raad moet controleren, maar waar ik het niet mee eens ben, is dat je een beweging ziet dat gemeenteraad op de stoel gaan zitten van het bestuur. Dat is een slechte ontwikkeling. Bestuur moet je laten besturen. Er is een college... Maar nou was dat bedoeling juist, dat dat zou gebeuren. En dat het de raad zou controleren wat het bestuur met, met meer zeggenschap dan voorheen zou besturen. Ja, maar ik, ik constateer gewoon in meer algemene zin dat gemeenteraden van hun controleerde taak... nou niet zo bijzonder veel bakken, maar dat ze veel meer bezig zijn in de dagelijkse bestuurspraktijk... zich te bemoeien met waar BNW mee bezig zijn. En het bestuur moet je laten besturen. Dat is veel beter. Ja, dat was voor mij te varen eigenlijk jouw vrees... dat het duale stelsel een dualistisch stelsel zou worden. Dat het, in plaats, dat het duel zou gaan exact. komen... En ik heb gelijk gekregen. En dat, dat zie je gebeuren. Eh, is het zo dat, dat die, die kwart van die wethouders die zijn afgetreden... dat die overwegend zijn afgetreden om, om, over futiliteiten... en niet, niet over belangrijke zaken? Nee, nee daar kan ik geen oordeel over geven. Want ik heb het ook gelezen wat, wat u, waarin u herinnert. Eh, daar zou verder onderzoek naar gedaan moeten worden. Ik constateer wel in meer algemene zin... dat wethouders in Nederland hun baan minder leuk vinden... dan ze het vroeger vonden. Ja. Want als er een kwart afgetreden is... Dan zit er nog een ander groot gedeelte wat ook niet lekker in zijn vel zit. Mm -hmm. En dat ja, is geen dat, goede zaak. Dat heb ik ook vaker gelezen. Mm -hmm. Dat is geen goede zaak. Ja, ja. Maar. Oh, ja, waar ja, wil jij net over beginnen? Ja, uh, dat, dat uh, we praten over, over een algemene trend. En, en dat, dat uh, is misschien dan. Uh, haalt enigszins de, de, de druk van de ketel als dat elders ook gebeurt. dan zijn wij weer toch niet zo specifiek en uniek. Maar je gaf wel degelijk aan dat dat hier in de Gordische gemeenteraad er twee partijen, je noemde zelfs twee namen, ja. Pieter van Haberden van de Partij van de ja. Arbeid en, en uh, Adriaanse ja. van Gekap dat met name die eigenlijk uh, vanwege voortdurende machtsstrijd, machtsspelletjes, de, de sfeer verzieken. Nou, dat is de sfeer. ik vind dat er een fysieke sfeer hier en daar is ontstaan. Als je naar commissievergaderingen gaat kijken en naar raadsvergaderingen gaat kijken, dan, dan constateer je met voortduring... Dat er te weinig respect is voor het bestuur van een gemeente. Er zijn commissievergaderingen bij waar leden van het college opdraven. en die komen niet tot nauwelijks aan het woord. of agendapunten worden afgevoerd. Dat is geen goede zaak. Zo ga je niet met bestuurders om. En dat uh, concentreert zich uh, vooral bij die twee partijen? En... Nou, in de eerste plaats vind ik dat meneer eh, met name Van Harberden zeg maar, eh, het meer heeft over de abstractheden van kaderstellingen en dat soort zaken. Eh, heel weinig politieke eh, opmerkingen maakt. Ik herken hem nauwelijks in de gemeenteraadsvergaderingen en in commissievergaderingen als PvdA. Eh, bij Adriaanse denk ik daar eh, beduidelijk duidelijk genuanceerder over. Maar je noemt ze alle twee toch als de veroorzakers van een verziekte sfeer. Ja, dan heb ik het inderdaad over dat aspect van die kaderstelling en dat soort zaken. Maar ik vind dat als je inzoomt op de raadsleden afzonderlijk weer... Dan vind ik dat Adriaanse zijn politieke taak om, om aan te geven waar GK voor staat, dat hij dat wel goed doet. Ik vind, denk ik, raad, eh, Adriaanse wel het beste raadslid eigenlijk. Zo. Ja. Mm -hmm. Dat is een mooie tournee, want wij dachten allemaal dat het een etter was. En dan bleek het het beste, <lacht> beste raadslid te zijn. Ja, maar je moet... Het is overigens een beetje een moeilijk gesprek, vind ik, omdat hij hierbij zou moeten zijn ja, om graag. zijn kant Maar u heeft hem niet gevraagd, mijn Nee, nee dat is onze fout. Onze fout in ieder geval. Ja. We moeten voorzichtig zijn om met over hem te praten natuurlijk. Ja. Nou, en dan speel ik even advocaat van de Adriaanse, want, want hij herkende zich helemaal niet in jouw verhaal. Ik heb uh, twee dingen gelezen van hem. Ja. Ik heb iets gelezen over uh, waar ik zat over de sfeer. Mm -hmm. Nou, ik neem er kennis van dat uh, men gevlucht is in het maken van opmerkingen over mijn persoon. Ik ben narcistisch, dat ben ik ook hoor. Uh, dat kun je rustig Maar doen. ze hebben het niet over de inhoud gehad, ja. uh, vind ik. Niet tot ja. nauwelijks. En waar het ging over de kwaliteit van raadsleden... Uh, las ja. ik dat Adriaanse zich daar wel in ja. kende. daarin wel. Wat hij niet wist is, is dat, ik dat ik hem nog een goed raadslid vind. Ja, ja, ja, ja. ja, dat is dan ja. uh, ironisch. Dit is, nou dat nou is... Van ja. Ja. ja, ja, ja. Maar kijk, hij het ging... het allemaal nieuw te noemen. Kijk, het ja, is ja. altijd uh, in, in, in, in welke interview je ook afneemt. Het is net wat je eruit haalt natuurlijk, hè? dat eh, als, als je het belangrijk vindt in te zoomen op dat aspect... en dat kan ik me best voorstellen van de krant... dan zoom je daarop in. Dan blijven andere dingen blijven wat dat betreft... Eh, ja, op, ja, die worden niet behandeld en zo. Dat geeft eh, af en toe ook wel een wat eenzijdig beeld. Mm het -hmm. beeld is natuurlijk veel, veel ruimer. Maar als het gaat over de sfeer tussen BMW en tussen, raad, eh, tussen de raad... herkende hij zich niet zo in dat verhaal. Ja, ja. dan ben je zienblind. Maar Toch. ja, jij, jij zit ook... als secretaris zat je niet meer... Eh, bij de raad, hè? bij de raadsvergadering. Ja, ik zat er wel bij. Achter in de zaal. Achter in de zaal. Ja. Oh ja, je was er altijd wel bij. Ja. Als, als belangstellende. Ik heb uh, sinds... Want je had daar geen functie. Ik, sinds ik gemeenteambtenaar ben, uh, sinds 1969, heb ik geen raadsvergadering overgeslagen. Ik was er altijd. En ook toen ik geen secretaris meer van de gemeenteraad was, was ik er uiteraard altijd. Ik vind dat je al bij raadsvergadering moet zijn. Ja, ja. Als topambtenaar het respect voor de gemeenteraad. Ja, ja, want ook daar kwam voortdurend het beleid van het college waar jij de secretaris exact. van was. Exact. Ben jij. Die, die, je zou verwachten dat die relatie tussen raad en BMW ook goed gehouden kan worden door de secretaris van de gemeente en de grafier van de raad. Hadden jullie dat niet met z'n tweeën kunnen oplossen? Nee, nee. Zo werkt dat niet. Uh, in de raadsvergadering wordt politiek bedreven. Daarin speelt de gemeentesecretaris... geen enkele rol meer. Daar speelt wel de griffier... een rol en daar speelt de voorzitter van de raad een rol. Dus die zouden mogelijk wat kunnen doen... Uh, aan die relatie op dat soort momenten. Dat geldt ook voor de momenten... in commissievergaderingen. En de voorzitter van de raad... is de burgemeester, hè? Dat is de burgemeester. Ja. Die er ook... bekijkt afkomt in jouw interview, hè? Waarom? Laten we zeggen dat we geen tandem waren. Ja. Dat... ...suggereert toch dat het een bar slechte relatie was tussen jullie twee. Ik zeg dat wij geen tinder waren en wat er daarna staat... na die comma dat ik daarbij wil laten, dat moeten we er ook maar bij laten. Ja, jij valt het ook als een understatement, Leo. Ja. Ja, als je dat zo leest dan... dan dat uh... is een understatement, hè? Ja, maar dat mag je zelf invullen. Ja, ja. Ik uh, laat het daarbij. Uh, jij laat het erbij. Je ja. zegt er ook hier verder niks over. Nee. Nee nee. nee, nee, nee. Het moet toch niet zo best zijn geweest... De laatste jaren om hier te zitten. Je hebt toch betere tijden meegemaakt? Ik heb absoluut betere tijden meegemaakt. Ik, eh, ik vind dat, eh, maar dat zeg ik er straks al en daar sta ik niet alleen in, dat met de invoering van het dualisme op lokaal niveau, dat het eh, niet alleen verpolitiek is, maar ook verziekt is daardoor. Kun je zeggen dat zo'n dualisme goed is voor grote gemeenten als Amsterdam, etcetera, maar eigenlijk niet goed is voor kleinere gemeenten zoals wij zijn? Ik vind in meer algemene zin dat dualisme uitstekend is op landsniveau. Daar gaat het over politieke richting aan zaken. Daar zijn verschillen ook duidelijk waarneembaar. Op lokaal niveau gaat dat niet op. Als je de notulen zou lezen van de gemeenteraad... en je zou de namen van de personen van partijen weglakken... en je gaat daarna invullen wie aan het woord is van welke politieke partij... dan wens ik je veel succes, maar vaak kom je er niet uit omdat namelijk bijna iedere partij die lokaal acteert... of een landelijke partij is of een lokale partij is... het allerbeste voor heeft met de inwoners van Goorle... bedrijven en instellingen. Daar zijn de politieke verschillen niet groot. Ze worden groot gemaakt af en toe... omdat het allemaal ego-gedrag is van, van velen. Maar niet als het op de inhoud gaat. Men bestrijdt elkaar veel meer in woordspelletjes... dan op de echte inhoud. En dan nou was het de bedoeling dat BMW... een krachtig bestuur gingen vormen... dat, laat ik zeggen door de raad gecontroleerd werd. Maar omdat dat steunde op een meerderheid in de raad... eigenlijk die raad de voorzichtigheid zou betrachten... die het parlement ook doet ten opzichte... althans de coalitiepartijen uit het parlement... ten opzichte van de regering. Komt er dan niks van terecht? Ja, ik vind dat het dualisme geen succes is. En eh, dat blijkt uit ieder onderzoek tot nog toe dat het geen succes is. Nou, wil ik niet alle oude koeien uit de sloot halen... maar was eigenlijk het, het incident... Waardoor onze goede wethouders, vond ik, Jan Schellekes en uh, Chef Verhoeven, en tenslotte alle anderen ook en sneuvelden. En, ja. uh, was dat toch ook eigenlijk niet een, een ongeluk? In de zin van: had in het begin BMW daar coulanter op, op gereageerd, op dat incident rond de vriendschap en zo, was er toch niks gebeurd? Nou, ja, dat is wat, wat te simpel. Ik denk dat het een, een, een complexe zaak was. En dat er meerdere factoren toegeleid hebben dat het fout is afgelopen. En een van de, ja, ik zeg ook al dat als Van de Willeberg in die tijd of Van de Baar. als die burgemeester was geweest, voorzitter van de raad was geweest. dan was het niet zo afgelopen. Ja, maar zeg je ook dat dat in een monistisch systeem dat niet zo was gegaan? Dus weet je dat met andere woorden aan het nieuwe systeem, het dualistisch systeem. Monisme, dus... nee, niet, nee, niet in dit, dit geval bijzonder. Nee. Nee, ik wil zo. dit niet als voorbeeld noemen van... zie je wel, nu er dualisme is, gaat nee. het dus fout. Nee. Dat vind ik bij dit onderwerp... Eh, maar het nee, was dat weer het ernstige fout. kritiek op onze vroegere burgemeester. Zeg, zeg nog eens. Dat was dus toch weer ernstige kritiek... op onze vroegere burgemeester, uh, de Vrijvrenger. Ja, dat mag u ervan maken. Ik, ik heb me uitgedrukt zoals ik me uitgedrukt heb. Maar moet ik dat dan niet zo lezen als je zegt... Dat zo van de Wildenberg en van de Baar, die zo dat varkens hebben gewassen. Ja, dat denk ik, ja. ja. Maar ja, het is zoals met voetbal. Hè. Als die in het veld had gestaan, dan was het misschien beter afgelopen. Maar daarmee moet je nog niet allerlei andere conclusies gaan trekken die ik niet uh, gepleegd heb. Het is moeilijk, vind ik. Ja, dat is ook moeilijk. moeilijk ja. Ja. Nou ja. Ja. ja, want daarbovenuit, ik blijf toch zo'n een beetje nadenken over, over jouw stelling dat, dat het. Uh, ...duale systeem geen succes is... ...en dat het... Uh, ...op lokaal oorzaak, niveau... ...de oorzaak is, ja, op lokaal niveau... Ja. Van, ...van heel veel problemen... Ja, we hebben het niet ...van het heel, van het heel veel problemen... Nee, nee, exact. Dus de, ...maar dan zeg je toch eigenlijk ook dat dat... ...een, een slechte verhouding tussen raad en college... ...eigenlijk uh, structureel ingebakken is... ...met het duale stelsel... Dat ...daar dus, lijkt het wel op ja, als uh, zonder wethoudersaftreding... ...dat het dus eigenlijk uh, niets te maken heeft met... met ...onverenigbaarheid van, uh, van, van, van humeuren... ...en van, van persoonlijkheden... <hijen> ...daar... daar uh, daar, daar zit het, het niet in. Ja, maar laat ik zo zeggen, in ene gemeente manifesteert het zich anders door de personen die, die het spel spelen dan in andere gemeenten. Dat blijft toch van belang? Hoe zijn de, de persoonlijkheden? Hoe, hoe... Ja, en hoe is de politieke cultuur? Laten we eerlijk zijn, in Goorlen heerst een politieke cultuur al heel erg lang, waar het college wordt gevormd uh, door, uh, doordat men een politieke meerderheid zoekt. Er zijn gemeenten bij waar men streeft naar een afspiegelingscollege. Tilburg is daar een voorbeeld van. In Tilburg zie je dat op een gegeven moment VVD en GroenLinks in één college zitten... waardoor het per definitie breed is. En in Goorlen is, zolang ik er al zit, ken ik niet anders... dan dat er politieke spelletjes worden gespeeld om te trachten meerderheden te halen. Mm -hmm. En dat systeem wat wij in Goorlen zo kennen... is er een belangrijke mate debet aan dat het gaat zoals het gaat, denk ik. En als men dat niet een keer afsfeert dan zal het in de volgende bestuursperiode exact hetzelfde gaan. Dat voorspel ik. Ja, goed. Maar dat heeft dan toch weer te maken met dat dualisme. Want vroeger bleven nee, colleges toch zitten. Nee, dat heeft niet te maken met het dualisme. Dat heeft te maken met eh, hoe op een gegeven moment eh, de po politieke cultuur is in de gemeente. Er zijn gemeenten bij waarbij er een cultuur is te streven naar een breed college. Dat sluit ook aan bij mijn stelling dat op lokaal niveau de tegenstellingen weinig groot zijn... Dat is ook goed, denk ik, dat men daarnaar streeft. En dat, dat is in Goorland niet het streven. Ja, vroeger bleven colleges van BMW toch vier jaar zitten. Nou, u weet ook, meneer Joosten, dat in 1978 het college van BMW had moeten aftreden. Waar het niet dat de verkiezingen zo dichtbij waren. Dat leidde al een kwestie, weet u nog? Toen zat het ook in de gemeenteraad. Toen mocht het college van Schelkes, eh, en zo die mocht er nog even blijven zitten. omdat de verkiezingen zo dichtbij ja, maar waren. Het is ook niet zo dat. nooit een college van BMW naar huis gestuurd mag worden. Dat, dat, dat, dat, daar zijn we het over eens. He? Ja. Maar u beweert dus, iets wat ik niet kon onderschrijven. en ik haal het dan met, eh, ja, vandaar, maar, met een voorbeeld. Maar ik, ik wil zeggen. dat er zo'n een college opstapt. Ja. dat is van alle tijden. Ja. Maar. dat moeten we ook zo houden, denk ik. Zit er, zit er ook niet een stuk. noodzaak tot gewenning in? Um, ...volgens mij de af van nee, waar het over ging. Dat, dat, dat we ook moeten wennen en dat uiteenleggen van de bevoegdheden... ...en de functies van BMW en de Raad. Ja, raar. maar de bevoegdheden lagen uit elkaar. Het enige wat uh, veranderd is in het uh, systeem uh, is de personeelunie die er was. De wethouders waren ook lid van de gemeenteraad... Mm -hmm. ...en dus mm -hmm. lid van de gemeenteraad dat waren ze lid het. van de fractie, mm -hmm. exact. En namens ze deel aan fractiedebatten waardoor meerderheden uh, logischer waren... ...van tevoren voorgebakken te zijn. En die konden dan in de fracties, in hun eigen fracties, meepraten en daar allerlei plooien, gladstrijken, die tegenwoordig niet meer gladgestreken worden. Ja, maar dat, dat, dat heeft een negatieve onderklank en daar ben ik het dus niet mee eens met die negatieve onderklank. Dat, uh, ik vond het een goede zaak dat in het verleden, in het monitiestelsel, er eigenlijk een, een, meer een sfeer was van consensus. Ik probeer consensus te bereiken, terwijl het dualisme in zich heeft een conflictmodel te zijn en dus leidt tot dualisme. Mm. En dat vind ik heel erg jammer, dat dat op lokaal niveau gebeurt. Dat vind ik heel erg jammer. Ja. De Golische gemeenteraad heeft eigenlijk wel een lange traditie van nogal gepolitiseerd te zijn. Uh, dat, dat, dat, uh, dat zei ik dat, net, hè? Ja ja ja. ja, ja, ja. Want ik herinner me wel dat Van der Wildeberg toch ook nog wel eens een keer tegen de raad uh, aansprak van, van wij raad, wij vormen ja. samen het gemeentebestuur. We ja. moeten hier geen, geen parlementje spelen. Waar dat, dat, ja. dat nou, dat dat Van der Wildeberg heel ja. goed in was, is het uh, stelselmatig benadrukken van het wijgevoel. Wij samen ja. staan voor de verantwoordelijkheid voor de gemeente. Ja. En dat en dat is nou goed. niet meer. Dat is structureel nou niet meer het geval. Laat ik zeggen het dualisme. Ik, ik zeg al bijna het dualisme, maar het dualisme eh, heeft in zich eh, dat er meer duel is. En dat ja. duel is niet slecht als het gaat over het politieke debat. Maar het de duel dat wordt slecht, als blijkbaar eh, de, de raad belangrijker moet zijn dan BNW of zo. Ja, ja. Mm -hmm. ik, dat is dan heel toch, jammer. Toch herinner ik mij dat een fractieleider van een uh, Gorische politieke partij in 91 en 92, ik, bij de politieke beschouwingen de algemene politie, uh, begrotingsbehandeling, een beroep deed op de burgemeester om zich toch meer op te stellen als voorzitter van de raad en minder partij te kiezen voor het college en de meerderheden die in dat college, uh, waarop dat college steunde. Dus het was ook toen, in dat monistische stelsel, ook voor sommige fracties een probleem. En laat dat ik maar zeggen... Dat in de periode die, van de baar. Dat is de periode van de Baar. En die fractieleider, die ken ik van Haver tot kort. Ja, uit 1991 was het in de, in de overgang van Van de Willeberg naar Van de Baar, want eh, Van de Willeberg afscheid begon op 25 januari 1990, tijdens een meer dan bijzonder stormachtige avond. Inderdaad, in letterlijke zin stormachtig. Ja, ja, ja. ja dan is het 1991 ja. en 1992 geweest, toen ja. Van den Baar in ieder geval ja. uh, burgemeester was. Uh, ook oh, toen al waren, de burgemeester hoor. Waren er mensen die klachten hadden en zeiden: uh, dat BMW dat vormt een, een, een club, daar is als eenvoudig raadslid die toch ook mede het bestuur van de gemeente vormt, niet tegenop te boksen? Alles wat je zegt, dat wordt van, oh, ja. omdat het niet past, in de kraam van de coalitie. Mm -hmm. Bom, die zal nee, maar een dat een gemeenteraad heel ja, moeilijk dat, zijn om, om zich te beperken tot de hoofdzaken. Ja, maar, dat dat, is voor, dat is eigenlijk, het zit niet erin. Nou ja, dat is ook moeilijk natuurlijk. Maar ja. wat de heer Joost net zegt, dat, dat, dat is, al eerder heb ik dat gezegd, dat is een, een beetje een deel van het probleem. Je noemde zelfs met veel nadruk de coalitie. Je breekt er niet doorheen. Ja. Ja. Het feit dat het zo gepolitiseerd is, hè, ja. dat het college geen afspiegelingscollege is, dat, dat leidt tot dit soort uitspraken. Je komt niet door de coalitie heen. <lacht> En het zou juist heel goed zijn als eh, in de toekomstige periode, als er een keer een afspiegelingscollege kwam in Goorlen. Dat zou eens een keer goed zijn, denk ik, voor de verhoudingen. Inderdaad. Ik heb later als columnist ja. van Gorens Belang nog wel eens die klacht van 1991 herhaald... En toen kon hij volledig worden onderschreven door de toenmalige oppositie in de gemeenteraad. Dus die niet deel uitmaakte van de coalitie. En die van een totaal andere samenstelling was dan uit 1991-1992. Maar ik ken het al met de parlementaire geschiedenis van, van Golen heel goed. Ik, ik, ik kan natuurlijk van raden dat degene die die woorden toen sprak... dat zal wel een meneer IJzerman zijn geweest, denk ik zomaar. Want die maakte altijd politieke opmerkingen... en die vond politiek ook altijd heel erg leuk om te nee, bedrijven. Die, die zat in de coalitie... Die zat in de coalitie, juist. Dus en de, maar de, de man die Ik klachten uitte, was de toenmalige fractievoorzitter van Gohle 62. En dat Wat was In een Leonard M.H. Joosten. Een Leonard M.H. Joosten. Vandaar dat hij het nog zo goed weet. Ja. Uh, <laughs> ik sta voor dat, dat we dit, uh, dit punt uh, gaan, gaan afronden. De verhouding tussen raad en, en BNB is toch een vrij ingewikkelde zaak. Daar, daar speelt veel meer mee als. als uh, uh, Monisme of dualisme ja, ja, of, het gaat, of de humeur. het gaat veel verder. Nou, ja. uh, ik wil toch Henri de gelegenheid geven, want, want dat was nou juist die mooie las waar we nog steeds geen gebruik van hebben gemaakt. Uh, jij wilde wel iets, iets uh, vragen, iets zeggen over, over de, de uh, ja. samenwerking uh, de, de, van de BMB en, en mainframe. Ja, vanuit de gekeken vind ik nog iets veranderd dan de dingen waar jullie net over gesproken hebben. Het besturen van de gemeente en bij zo'n jeugdcentrum kun je dat goed. Is, is behalve de andere invloeden, nogmaals waar je het over gehad hebben, ook complexer geworden. En dat is ook een verschil met vroeger. Het is besturen is in toenemende mate een vak geworden. Ja. Gewoon een vak. Een hartstikke moeilijk, maar zeer eervol vak. Mm -hmm. En dan heb je je handjes vol. Of je nou wethouder bent. Zo'n wethouder heeft een, een, een, hele belangrijke, een hele belangrijke taak. En zo is het ook in het dualisme beschreven. Die moet de gemeente besturen. Het, het moet uitvoeren. Dat, dat is een vak. Dat, dat, is, dat is aan weinige gegeven. En de raad, oké, wat wil dat nou zeggen? Waarom, nou, nou, waarom ik, zeg ik merk. je dat? Ik, Omdat ik elke dag merk... Uh, bij het jeugdcentrum... hoe moeilijk het is voor een college... een wethouder met zijn ambtelijke staf... om uh, in te spelen op ontwikkelingen... op dat gebied. Om daar gelijke trend met, om daar een antwoord op te hebben. Om daar adequaat op te kunnen reageren. En zo Maar een wethouder is toch een professional? Ja. maar Behalve dat hij... Dat de politieke verhoudingen veranderd zijn, is ook de in, in, inhoudelijk het werk veranderd, vind ik. De, en ik merk het elke dag. Ik geef het voorbeeld van het Jeugdcentrum. Ook voor de raad is, uh, de, de, in, in, het in het duale stelsel, de raad vertegenwoordigt, vertegenwoordigt het volk. Nou, deze maar. Ik zie ze nooit. Ik vind dus dat de, de, de, de, de, de taakopvatting van de raad meer zou moeten zijn het vertegenwoordigen van het volk, dan het achter zijn broek zitten van uh, die, die mensen met hun, uh, met, met ja. hun uitvoerende taak. Dus ze, moeten, ze geven hoofdlijnen uit... ze geven hoofdlijnen aan... en daarmee doen mensen hun werk. En als dat de spuikhaard uitloopt... dan zeg je, Joh, dat was nou niet helemaal de bedoeling. Maar die mensen doen hun werk. En, en, en als je niet in staat bent om fatsoenlijke hoofdlijnen... en fatsoenlijke structuur aan te geven... ja, dan gaat het. Maar dat ligt veel meer bij... de raad zou ook naar zichzelf moeten kijken. Hmm. Dus ik ben uh, uh, na alles wat jullie, na, naast alles wat jullie besproken... geef ik uit, geef uit jeugdwerk... Uh, de opvatting dat het besturen moeilijker geworden is, mm -hmm. het vak geworden, en dat ook het volk vertegenwoordigen moeilijker geworden is. En als ze zich alle twee wat meer aan hun werk, bij hun werk zouden houden, zou het misschien wat beter gaan. Goed, ook, ook dat zijn behartenswaardige woorden, denk ik. Wij gaan uh, er langzamerhand uit. Het volk vertegenwoordigen. ik meen dat jij ook ergens op een lijst staat. Ik sta aan nummer vijf, op de lijst van de Partij van de Arbeid. Oh, dan moet je erin kunnen komen, hè? Ik hoop het wel. Uh, we, zullen, we zullen zien of we, of we jou als tijd uh, uh, hier kunnen roepen. Als het lukt. En de vraag van hoe gaat het nou dat, dat vertegenwoordigen van het volk Afgevraagd. Nou, Wij gaan er uh, toch uit. We zijn aan het eind van onze uitzending. Uh, misschien mag ik alvast uh, uh, verklappen dat wij volgende week natuurlijk weer op dezelfde tijd uh, terug zijn. Op uh, 9, uh, ja. maandag 9 januari zijn we er terug. We zijn er trouwens elke week op maandag om 7 uur. Het wordt uh, nog eens een keer herhaald, nog een keer herhaald, nog een keer herhaald. Volgende week, maandag 9 januari, zijn we hier met als gast Martin van Zutphen. En wie is Martin van Zutphen? En dat is de pastoor van de parochie Golen. Nou, dank voor het luisteren. Tot de volgende week.